9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Griekenland slaagt er dit en volgend jaar niet in... om het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort komt hoger uit dan de voorwaarden... die de EU en het IMF hebben gesteld voor een nieuwe lening. Het Griekse ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 8,5 procent, terwijl 7,6 was vereist. Daarbij is bovendien uitgegaan van een scenario waarin de huidige plannen niet worden gedwarsboomd door overheden of burgers. Volgend jaar wordt een tekort van 6,8 procent verwacht en ook dat is hoger dan wat het IMF als voorwaarde stelt. De politie in New York heeft de meeste van de gisteren opgepakte betogers vrijgelaten. Van de 700 arrestanten zitten een kleine 20 mensen nog vast omdat ze hun naam niet willen opgeven. Enkele arrestanten moeten voor de rechter verschijnen. De demonstranten werden gisteren opgepakt bij een protest tegen het financiële systeem dat volgens hen de economische crisis heeft veroorzaakt. De actievoerders, in totaal zo'n 2000, liepen over de Brooklyn Bridge. De politie greep in toen betogers over de rijbanen gingen lopen. Het verkeer naar Manhattan was urenlang gestremd. Het ozonverlies boven de Noordpool is zo groot... dat daar voor het eerst gesproken kan worden van een gat in de ozonlaag. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het verlies aan ozon boven de Noordpool is nu vergelijkbaar met dat boven Antarctica... Op een hoogte van zo'n 20 kilometer is 80 van de stof afgebroken. Volgens de onderzoekers is de lange periode van kou boven de Noordpool de oorzaak van het gat in de Oozondaag. De onderzoekers benadrukken dat het nog onduidelijk is of sprake is van een trend. Het weer vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist. Morgen is het opnieuw zonnig en het wordt dan 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Vanaf dinsdag wordt de kans op buien groter en wordt het frisser. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Er staan op dit moment 11 files en ik noem hierbij de langste. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer file. En op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Maarsbergen en Bunnik 3 kilometer file. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer door een defecte vrachtwagen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Loenen 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 Radio 4 Klassiek Geeft. Als hun ouders geen instrument kunnen kopen, dan moeten we ze een handje helpen. Geef net als Maartje van Wegen. Donneer nu uw oude muziekinstrument tijdens de landelijke inzamelingsactie Radio 4 Klassiek Geeft. Kijk voor meer informatie op radio4.nl slash Fascinerend en genadeloos goed. Dat is de nieuwe voorstelling van Ed Hubbe en Marco Geuken, de huishoreografen van Scapino Ballet Rotterdam.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 Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Wijlo. Goedenavond straks, Facebook op de radio, in Face Radio. Maar nu eerst groenten. De asperge kan ik vanaf deze plaats van harte feliciteren... want hij is geëindigd op nummer 1 in de lekkerste groenten... top 40 verkiezingen, georganiseerd door vroege vogels van de varen. De aspergieboon is nipt op de tweede plaats gekomen. Witlof 3, spruit 4. Tomaat, 5 spinazie, zes boeren kool pas op nummer 14. En verdere verrassingen waren ook dat pas op nummer 35 de Tauge kwam. Die had ik echt wel hoger ingeschat. Maar de Taugee is natuurlijk een beetje uit vanwege de E-hek. En onderaan bungelt de waterkersen. Die is ook een tijdje verdacht geweest, zoals steeds meer groenten. Verdacht worden eigenlijk. Want wat het probleem met die groente is: je weet eigenlijk nooit wat er precies in zit. Je krijgt geen etiketje met alle ingrediënten erop. Dat is uh, gezond groente, dat is natuurlijk de algemene opinie. Maar is dat eigenlijk wel zo? Het gif ligt van alle kanten op de loer. En wat doet dat met de groente? En wat doet het met het fruit? Ik neem nu. Een hap van een appel, luisteraars. Ik hoop dat ik straks na de documentaire u nog te woord zal kunnen staan. Wat doet dat gif? Met die groente, met die fruit, met de bijen... en uiteindelijk natuurlijk ook met ons, met de mensen. Maar de Noeier ging op onderzoek uit. En zij maakte de documentaire van vanavond gifketen. Snoep verstandig eet een appel. Iedere hap... Gesrooien er, gesroond, kiwi voor de hele familie. Mensen maken niet de sapel. Een hele zak met vijf soorten groente en fruit voor de helft van de prijs. Eet een appel in de zon. Ik probeer altijd zo gezond mogelijk te eten. Elke dag groente en fruit. Net als mijn dochter van 12 ben ik dol op spinazie en boerenkool. 17 mensen die besmet raakten met de EHEC-bacterie... die aten allemaal in eenzelfde restaurant in Lübeck in Noord-Duitsland. Hier waren de besmette Spaanse komkommers verhandeld... maar nu die niet de bron zijn, raken ook andere soorten groenten weer verdacht. De EHEC-bacterie die al 18 mensen het leven heeft gekost... en honderden mensen ziek maakte, is nog niet eerder gezien. Sinds de uitbraak van de EHEC-bacterie ben ik groenten gaan wantrouwen... Zo langzamerhand vraag je je toch wel af of de Duitse overheid nog wel grip heeft op. Ja, dat vragen veel Duitsers zich intussen ook af. De meeste mensen denken eigenlijk dat het niet zo is. Is het allemaal wel zo gezond als ons wordt voorgespiegeld? Wat zit er nog meer in groente en fruit behalve vitamine C? De bacterie kan diarree, misselijkheid, koorts, buikkrampen en nierfalen veroorzaken. In dit ziekenhuis is de spoedafdeling helemaal vrijgeruimd om de zware patiënten te behandelen. Als ze de ernstige vorm van EHEC e hebben, moet elke dag het bloedplasma worden vervangen. Vanuit mijn huis kijk ik uit op de HVC. Het is de vuilverbranding in Alkmaar. 24 uur per dag komt er een dikke rookpluim uit de schoorsteen. Zouden die boeren die hier groente en fruit verbouwen... daar nou geen last van hebben? Ik ben misschien paranoia naar alle EHEC-ellende... en er worden natuurlijk geen bacteriën uitgestoten. Maar ik vraag me toch af wat er van die viezigheid... op mijn spinazie terechtkomt. Ik bel de HVC en zij verwijzen me naar Boehemke uit Oterleek. We hadden hier in de omgeving last van stof van de oude vuilverbrander. Hoe lang was dat geleden? Dat is 17, 18 jaar terug. Um, als je dus je hand over de raamlijst haalde, buiten, dan had je vuile handen. En vooral met zuidwestenwind, want dan komt het hier naartoe natuurlijk. En uh, er zat ook zoutzuur in, want het prikte op je ogen als het vochtig weer was... Dus we hebben daar als agrariërs... en ik was voorzitter van die agrarische club. En ze keer keert ook. dan hoorde de voorzitter zoutzuur op uw groenten zat? Ja, dat, uh, dat gebeurde maar op alles alle producten. En koeien eten gras. En die eten dat speel ook op. Ik was dus hier afdelingsvoorzitter. En toen hebben de leden gezegd... ga jij eens naar Alkmaar toe als voorzitter. En gaan er eens praten over dat stof. Ben ik naar Alkmaar gegaan. En uh, toen... Uh, Gaven ze toe dat de oude installatie helemaal niet meer voldeed. En toen gingen ze ook een klein beetje door laten schemeren dat er zou een nieuwe vuilverbrander gebouwd worden. Maar dat zou zeker drie of vier jaar duren voordat die klaar was. Ik zei, dan gaan jullie met een aanbouwfilter op de markt kopen om dus de uitstoot van die oude installatie wat te verminderen. Was u bezorgd voor uzelf als mens of, of bezorgd als agrariër? Als agrariër, want we behartigden de zakelijke kant van het agrarische gebeuren hier in de omgeving. En het is een vruchtbaar gebied. Dus hier wordt van alles geproduceerd. En uh, tussen kwam dus de belangen van de agrariërs verdedigen, natuurlijk, in, dit, uh, in deze situatie. Ik zei: we gaan uh, die, die lucht uit gaan we onderzoeken. Als voorzitter van LTO zorgt boer Hemke ervoor dat de HVC met de boeren een contract ondertekent dat mocht er sprake zijn van nieuwe vervuiling van gewassen door de HVC, deze zonder tussenkomst van rechters schadevergoeding zal uitkeren. Maar hoe kun je bewijzen dat bij een eventuele vervuiling de HVC de boosdoener is? Hemke komt erachter dat ze bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen onderzoeksapparatuur hebben waarmee ze zelfs één molecuul van een stof in een liter water kunnen vinden. De directeur van de HVC is meteen enthousiast. Hij belde gelijk naar Wageningen of we daar de volgende dag even vertrek konden voor een gesprek. En dat was zo. Dus ik zat de volgende dag met hem, met zijn secretaris, in de auto naar Wageningen en daar een gesprek gehad. En we stonden ervan te kijken wat er allemaal mogelijk was om dat via planten, de, de luchtkwaliteit te controleren. Die planten die absorberen via huidmondjes en via de oppervlaktehuid. Dat zijn kleine gaatjes waarin de planten zijn zuurstof kan vinden. Maar ook andere stoffen die zich daar naar binnen begeven. Slechte stoffen ook dus? Ja, alle stoffen. Al wat niet goed is ook. Het duurt even voor ik het allemaal door heb. Maar ik begrijp dat met dit biomonitoringonderzoek gekeken wordt... of er vanuit de lucht giftige stoffen in de gewassen terechtkomen. Mijn lievelingsgroenten spinazie en boerenkool blijken hier zeer gevoelig voor. Ze worden op vijf meetpunten onderzocht. Vier meetpunten rondom de vuilverbranding en een referentiepunt op afstand. De uitkomsten tussen meetpunt en referentiepunt mogen natuurlijk niet te veel verschillen. Anders is de HVC de vervuiler en moet die schadevergoeding betalen. Elke 14 dagen worden van een blad, blad geplukt. En dat gaat in monstervlessen. En dan komt er een rapportage uit waarin we dus kunnen zeggen dat het is goed gegaan of niet goed gegaan. Dus is er wel vervuiling op consumptiegewassen of in een koeienlichaam, dan komen we dat daarmee aan de weet. Oké, dan open ik de vergadering met u wel nemen. Tot mijn verbazing mag ik bij de presentatie van het jaarrapport van het Biomonitoringoverleg van 2010 aanwezig zijn. Ik ben Chris van Dijk, werk als onderzoeker bij Plant Research International, onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Er zitten zo'n twaalf man aan tafel. De, de leider van het onderzoek uit Wageningen, iemand van adviesbureau Haskoning en een aantal boeren. We meten een aantal relevante componenten, onder andere zware metalen, cadmium en kwik. Verder nog PAX. Uh, in uh, weilandgras uh, meten we ook nog fluoride. Dat is van belang voor de veevoerkwaliteit. Verder hebben we nog op uh, twee melkveehouderijen worden nog monsters, uh, melkmonsters uh, genomen. Daar worden dioxine en uh, PCB's in, be in bepaald. De nieuwe installatie is stukken beter dan de oude. Die oude, daar hebben we dus stoffen waargenomen die de ware werd, met zorg benaderd werd. Welke stoffen bijvoorbeeld? Cadmium. Wat is dat nou, cadmium? Cadmium is ook een zwaar metaal. Cadmium zit, wordt ook veel gebruikt in kleurstoffen. Uh, en elektriciteitskabels, die zit koper in. En die koper is omhuld met een soort kunststof. Die kleurstof. Die wordt stabiel gemaakt in een werffabriek. En die fabriek die doet de cadmium in. Dan blijft dat die kleur gehandhaafd. Elke elektriciteitskabel zit cadmium. En als je die kabels weer niet meer nodig hebt en je ruimt dat op... dan zit je dus met die kabels om dat koper. is dat koper willen ze heel graag terug hebben. Dus wat deed men? Men ging die kabels verbranden. Koper blijft over en de kabel was verbrand. Maar we hebben de eerste locatie die we dus proefondervindelijk gingen monsteren. Hadden we vier keer de norm aan Cadmium. En die lucht die ging over een volkstuinencomplex. Jarenlang. In de buurt van de vuilverbranding stond ook industrie. Er staat nog daar. En daar werden kabels verbrand. Het was niet de vuilverbranding zelf? Nee. Het was naast de vuilverbrander. Nou, we hebben daar geen juridisch proces of zo mee gestart. Dat was de wijsheid van de directeur van de HVC. Die zegt, joh, waar ze de, via de rechtbank dit gaan betwisten... en dan duurt het een paar jaar voordat men uitgesproken is. Hij zegt, daar moeten we wat anders voor fantaseren. Nou, ik zeg, dan zetten we toch een verslag van deze vergadering in de krant... dat we een Cadmiumbron op het spoor zijn. En dat hebben we gedaan. En 14 dagen daarna was die... Die pipe uit het dak weg. En nieuwe golfplaten op het dak. En dan er werden geen kabels meer verbrand. Kijken we eerst even naar de cadmium-kwikgehalte in uh, spinazie en boerenkool, dus zware metalen. Cadmiumgehalte uh, uh, liggen netjes binnen de range van het uh, landelijk achtergrondniveau. Uh, nou, als je dan kijkt naar de getallen die we op de meetpunten rond de HVC hebben gevonden... Hè, dat is meetpunt 1 tot en met 4... dan zie je dat die getallen eigenlijk binnen die bandbreedte van dat landelijk achtergrondniveau vallen. Uh, tweede conclusie is dat er geen uh, normoverschrijding heeft plaatsgevonden. En het derde punt is eigenlijk dat uh, ja, de waarden ook niet uh, afwijken van wat we op dat referentiepunt uh, hebben gevonden. Ik heb al twee weken geen zin in spinatie. Ik wil eerst wel eens weten of alle stoffen die erin zitten geen kwaad kunnen. Ik maak een afspraak met professor Kiemenij. Hij is kankerepidemioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en onderzoekt de verschillende oorzaken van kanker. Fluoride, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dioxine, PCB's, kwik, uh, cadmium. Ja. Waarvan zegt u nou, nou dat, hè, want dat zit toch ook in onze groenten. Mm -hmm. uh, waarvan zegt u nou, nou dat lijkt me nou niet zo gezond en eventueel kankerverwekkend. Nou, dat zijn uh, in ieder geval cadmium en kwik en dioxine en PCB's en polycyclische ar aromatische koolwaterstoffen. Dus alles eigenlijk bijna? Ja, alles. Uh, <laughs> ja, nou, misschien... Um... Het is niet zo dat natuurlijk alle stoffen kankerverwekkend zijn, maar deze stoffen zijn wel bekend en bewezen dat ze kankerverwekkend zijn. Um, en dat is een probleem. Er zitten gewoon stoffen in ons milieu, er zitten stoffen in wat we eten en die, die stoffen zijn natuurlijk ook niet allemaal te voorkomen. Um, het moet alleen zo zijn dat je met al deze stoffen natuurlijk euh, zo voorzichtig mogelijk bent. Dus waar je kunt voorkomen dat je blootstelling hebt... waar je kunt voorkomen dat de blootstellingen te hoog worden... of de uitstoot te hoog wordt, moet je, dat, moet je dat doen. Daar moet je heel keen op zijn, denk ik. Ik praat over mijn bevindingen met Jet, een vriendin uit het dorp. Ook zij maakt zich zorgen. Maar Jet is een doener. Terwijl ik als programmamaker dingen uitzoek... Is zij, toen ze in de krant las dat het slecht ging met de bijen, meteen met een imkercursus begonnen? We zijn hier op de Klompenhoeve, een uh, zorgboerderij bij uh, Egmond. Aan de hoef, uh, dichtstbij eigenlijk. En uh, daar staan zo'n uh, 15 bijenkasten. We hebben een enorm grote cursusgroep. Want ze hadden gehoopt op een man van nou, 15, 16, 17 misschien. Maar het zijn er 43 geworden. Dus ze uh, ja, zijn ze aan de ene kant natuurlijk heel blij mee. Maar het betekent wel dat die hele cursus in tweeën gedeeld moest worden. Want je kan niet met z'n veertigen om zes kasten heen gaan staan. We hebben een aantal bijenkasten... En uh, daar moeten we dus met z'n twintigen mee doen om, om op te studeren, zeg maar. Want we hebben in augustus gewoon een examen, hoor. Het is, echt, het is niet niks. Een examen? Een examen, imkerexamen. Dus je kan daar een soort van een, een papiertje in halen. Dan weet je zeker dat je hebt opgelet en dat je het kan. Maar ja, we zijn maar meteen begonnen toch ook met bijen zelf te hebben. Want dan kan je wat je hebt geleerd meteen in praktijk brengen. En dat werkt toch het beste, dat weet iedereen u even gaan kijken, ja. het even laat zien. wat is uw land? Hier 20 haren, hectare hier omheen. Daar zie je die bloeiende aardappelen. Sorry? Die bloeiende aardappelen zie je daar, die, die witte bloemetjes. Ja. En dat gaat tot aan het wegje waar het huis al staat. En daar aan die kant staan de suikerbieten. Dus totaal 20 hectare. En dit is wintertarwe. Dit is in vorig jaar gezaaid en wordt over een maand geoogst. Dat wordt brood, dus goed. Um, dan de boerenkool, uh, Pakgehalte in boerenkool, daar moeten we iets meer over zeggen, want daar, daar uh, wijken de gehalten wel iets af, met name in week 6. Dan zie je <coughs> dat de gehalten duidelijk hoger zijn dan wat voor uh, als het gebeurt is voor boerenkool. Ja, je ziet de gehalte hier. Terwijl het achtergrond ergens tussen de 30 en de 270 uh, uh, ligt. Hè. Dus zolang het daarbinnen blijft, dan zeg je nou dat is achtergrond. Hè, dat, dat is in ieder geval een aanleiding We van... moeten we toch even verder naar kijken. Van wat is hier aan de hand? Uh, in ieder geval ook op het referentiepunt is het hoger dan verwacht. Maar met zo'n grote overschrijding dan is het toch een alarm wel die klinkt. Stel je voor dat het wel uh, hier vandaan komt. En dat wij als telers gewoon maatregelen moeten nemen. Wij hebben geoogst in die week. Het zou kunnen dat we een verhoging hebben. Wij zijn teler. Uh, wij proberen daar bekend om te worden. Straks is het, ja, er is uh, paks gevonden in knolzalderij. En dan krijg je het verhaal. Ik denk dat u het ons niet en zou afnemen als wij uh, plompvloeren zouden melden van er is morgen een probleem met een gewas in Noord-Holland. Uh, want nee. dan heeft u al uh, gebakken peren, zou ik zeggen, om even in de trant te blijven. Uh, dus dan moeten we wel eens kijken van uh, wat is aan de hand. Er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd in Noord-Holland de afgelopen jaar. We hebben IJslandse vulkanen gehad, waar ook Nederland mee te maken heeft gehad. Een aantal branden, maar niet in de winterperiode volgens mij. Dat we nog eens kijken van welke periode waren die en zijn die een mogelijke verklaringen voor wat we hier zien aan de meting. We gaan nu naar de bijenkast. Bijen slapen nog, want het is heel vroeg, vroeg en, en veel te koud. En uh, we gaan nu luisteren naar de tuters en de kwakers. De tuter is de koningin, die is uh, als eerste uitgekomen en die tut. En de kwakers zijn dus ook koninginnen, maar die durven niet naar buiten. Want die worden afgeslacht of moeten een gevecht aangaan... om te kijken wie de uiteindelijke koningin wordt. Ik weet niet waarom ze tuten, maar zo heet het. Ik vind het zo, zo... Het zal wel weer... Uh... Helemaal te maken hebben met het geluid dat ze daarom toe te heten. Net als kiwi, kiwi. Oh, we gaan luisteren, we gaan luisteren. Professor Kiemenij. Dat, dat is het probleem, een beetje. Alles wat in de, op de grond groeit, daar komen stoffen in terecht die misschien meer uh, of, of beter of minder, minder goed zijn. Ik hoor helemaal niet. Nee, ik hoor niks. Ik hoor helemaal niks. Ik weet bijvoorbeeld spinazieboerenkool dat die meer absorberen... Ja. dan bijvoorbeeld uh, een wortel die in de grond zit. Nou, dat, dat is kennelijk ook zo. Ik ben geen expert op dat gebied. Maar uh, u herinnert zich waarschijnlijk ook nog wel in 1986 toen de Tschernobyl uh, ontlofte. Dat we daarna ook niet meer uit de moestuintjes mochten eten. Met name voorzichtig moesten zijn met z'n met groente en dergelijke. Uh, dus kennelijk dat eerder voor opneemt dan, dan een aantal soorten groenten. Nou, dat is voorzichtig. Je moeten ze dus, denk ook het is dat er, uh, er gecorreleerd wordt. Er komt over bepaalde woestertaren hebben afgekeken van ja, zo zouden die niveaus mogen zijn dat je kontraaierbaar te houden. Ik zit met mijn oor tegen de kast. Ik hoorde net wat, alleen volgens mij was dat kwaak en geen tuut. Ik hoorde kwakers, ik hoorde kwak, kwak, echt kwaken. Het is net een eentje. Ik vind dat tarwe zo mooi. Ja, ja dit staat er ook fantastisch hoor. Hè? Dit stuk dat staat ook fantastisch mooi. Het, uh, ja, dat is toch ook uh, alle jaren verrassend hoe het zich ontwikkeld. Kan ik dit noemen we een gevulde aar. Deze aarde is goed ontwikkeld, zie die is dunner. Zie je, er zit in een laagje minder korrel in. Maar dat is door hier aan de rand, er is over gereden natuurlijk, en is die verpest. Maar kan jij zo het beeld hebben, het zijn het mooi gevormde aarde. Ook... Vol bedoelt hij ook? Ja, vol. En kijk hier, deze rand heb ik niet meegespoten. Met wat? Met uh, een schimmelbestralingsmiddel. Zie je die schimmels in de bruine? Dat wat, is, wat is dat? Dat is uh, gele roest. Dat is een schimmelsoort die op graan springt. Maar, uh, is jij, dat erg? Ja, ja. Die, de eerste meter of anderhalf heb ik niet gespoten. Daarna nou, alles. Niet alles in steken te houden. Bij kan is het. Dat neem men aan. Dat er ook niet een soort. Voor het... Op het biomonitorenoverleg overleg bespreken ze ook de trends van de afgelopen tien jaar. Ik schrik als ik een enorme piek zie. Uh, Nou ja, nou ja, dat, die uitschieter dat betekent eigenlijk dat er in 2004 is er één kwikgehalte, ja, een hoog kwikgehalte gemeten. Is dit boerenkool? Of, uh, dit was een kwik gehaald in boerenkool. Wordt dan uh, die boerenkool uh, uit de schappen gehaald? Omdat er veel kwik in zit? Nee, hoor, dus Het lijkt me een beetje voorbarig om dat op basis van één meting uh, te doen. En daar gaan wij in principe ook niet over. Ja, ik blijf blijven toch herhalen, dat, dat is ook niet het doel van dit project. Hè. Daar moeten we ook goed voor, voor ogen houden, hoe, hoe belangrijk dat ook is. Uh, dit gaat er alleen maar om te kijken of, of HVC iets toevoegt aan de belasting van die gewassen. Dus u zit hier niet voor mij om te kijken of ik schone boerenkool eet? Nou ja, indirect natuurlijk wel. Voor kwik in, in, in bladgroenten is geen norm. Dus... Dus, of je nou, dus daar zijn we al gauw mee klaar, of de norm overschreden wordt of niet. Hoeft geval, dat ook niet? Dat hoeft. Nee, dat blijkbaar is niet... Heeft, heeft de EU geen aanleiding gezien om daar een norm voor af te leiden. Nou, dat zegt natuurlijk ook iets. Vindt u dat niet raar? Uh, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo raar. Als je kijkt naar nou, welke uh, kwikgehalte wij hier jaar in, jaar uit meten... behalve toevallig die ene hoge waarde... dan zie ik ook niet direct een aanleiding om kwikgehalte in... Uh, maar goed, ik, ik weet niet hoe het in de rest van Europa is... dus dat laat ik dan ook maar even zo voor dat is... Mm. Maar in ieder geval kwik ja, uh, is niet zo erg dan. Van, nou, daar zou je nou, nou snel uh, actie op moeten ondernemen. Maar goed. Mm. Hè, dus, maar laten we niet al te veel focussen op, op één meetwaarde die een keer is voorgekomen. Uh, belangrijker is toch even naar de trend uh, in, in Oogenschouw te nemen. Nou, en daar zie je eigenlijk dat dat netjes uh, elkaar volgt. Uh, anders krijgt dat ene punt wel heel veel aandacht. Uh, nou, we gaan even door naar uh, fluoride. Ja, daar, daar hebben we straks ook al uitgebreid over gehad. Kijk, hier is de apotheek. Oh, staat er eng bord? Verboden ja, toegang. Dat, dat, dat bij wettelijke voorschriften moet <laughs> je op de deur plakken. Want anders snap jij niet dat het vergiftig is wat hier allemaal ligt. Kijk, hier staan de middeltjes. Wat staat hier zo al? Je hebt een aantal flessen. Dit is een schimmelbestrijder en dat is een schimmelbestrijder. Die gebruik je op de bieten en die gebruik je weer op de tarwe. Kijk, dit was ook zo'n strooimiddel. Er staat toch wel nog een lege doos van granulaat. Dus bij, op een hectare suikerbieten gebruikten we toen 10 kilo. Ook een fase van een jaar of zeven, acht geweest. had je 10 kilo per hectare van nodig. Uh, dit is over door dat imicatopriet of zoiets. Ja, ik kan het moeilijk uitspreken met z'n 30 gram per hectare. Dat wordt gewoon met een coating om het zaadje gebracht. Een laagje om het zaadje. Die boer zegt nou wel dat hij van dat imidacloprid maar weinig nodig heeft. Maar wat is het eigenlijk voor spul? Toxicoloog Henk Tennekes schijnt een autoriteit te zijn... op het gebied van landbouwgif. Imidacloprid is een bestrijdingsmiddel die insecten aantasten in het centrale zenuwstelsel. En we weten niet wat de lange termijn-effecten van deze stof zijn. We weten wel dat wanneer mensen zich vergiftigen met die we precies dezelfde symptomen zien die we ook bij insecten zien. Namelijk een verstoring van de functies van het centrale zenuwstelsel. Bijvoorbeeld zou de intelligentie beïnvloed kunnen worden. We weten dat, dat, dat de studie Amerikaanse studies zijn met organofosfaten. waarin een link gelegd is. Tussen intelligentie van schoolkinderen op zevenjarige leeftijd en blootstelling van de zwangere moeder aan bestrijdingsmiddelen. Ook aan die in die in, dat is niet een andere categorie van, uh, van, uh, van bestrijdingsmiddelen, maar ze werken ook op het centrale zenuwstelsel. Dus het is denkbaar dat ook zulke symptomen bij het imidacloprit op kunnen treden. Dus, um, en dat is in hoge mate verontrustend wanneer een stof dus in de voedselketen raakt en mensen daar dagelijks aan worden blootgesteld. Ik dacht dat die rookwolk voor mijn deur gevaarlijk was, maar dat onzichtbare gif is misschien nog veel erger. Nou, de boeren die, die uh, hun gewassen beschermen met gif... Die, ja, uh, gif is natuurlijk nooit goed. En dat gif dat, dat zorgt ervoor dat die bijen uh, zo in de war raken... dat ze niet meer weten waar de nectar zit. Nou, als je niet kan vreten, dan ga je dood. Het is een heel raar spul. En dan zie je foto's van bijen die bij wijze van spreken onder een bloem hangen... En, ze, ze weten gewoon niet meer wat ze ermee aan moeten. En ze gaan dus zonder eten terug. En die kast sterft gewoon uit. Punt. Ik zie hier ook geen vliegen of bijen of zo. Is dat altijd zo? Ja, dat is altijd. bijen heeft hier niks te zoeken. Alleen tijdens de bloei. Maar dan komen ze nog niet op graan. Ze gaan wel bijvoorbeeld in een bloem van, uh, van Kolen bijvoorbeeld, of van Witlof... Dat is een ander type bloem. En die worden door de insecten bestoven. Allerlei insecten kruipen erin en eruit en nemen ze stuifmeel mee. Ik heb alleen gehoord dat het imidaclopriet Het schijnt niet goed voor bijen te zijn. Nee, nee daarvoor ook die, die 20 of 25 gram per hectare. Want die andere middelen waren ook niet goed. Daar praten we over kilo's. En daar ben je economisch bij nergens... En dan moet je van die 16 miljoen Nederlanders moet je er 8 miljoen doodmaken. Want daar heb je geen eten voor. Ja, het is, het is eigenlijk een rekensom. We hebben zoveel inwoners en zoveel eenheden voedsel nodig. Er is recentelijk een rapport verschenen van de Verenigde Naties. Waarin staat dat met biologische methoden de wereldvoedselproductie verdubbeld kan worden. Wat daar verteld wordt, is een fabeltje. We zijn niet afhankelijk van bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen gebruiken we pas sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben ook voor de Tweede Wereldoorlog voeding geproduceerd. Voor miljarden mensen. Ik weet niet waar die fabeltjes vandaan komen. Maar de boer hè, waar ik geweest ben... die zegt, ja, maar dat imidacloprid... dat kan ik veel uh, zeg maar, zuiverder gebruiken. Dat wil zeggen, ik heb veel minder nodig. Die andere middelen waren nog erger, zoals DDT... Als een bij per dag één picogram imidacloprid opeet... en 1 picogram is 10 tot de min twaalfde gram... dan gaat hij binnen een paar dagen dood. Zo giftig is die zo voorbij. 7000 keer giftiger dan DDT. Dan heb je ook niet veel nodig om een perfect bestrijdingsmiddel te zijn... Het is veel te effectief. De bijen gaan er ook aan. En de mens? En de mens op de lange termijn komt misschien ook in de problemen. Als het imidacloprid om een vergelijkbare manier bij de mens werkt. En we zien weliswaar dat de vergifteringen pas bij veel hogere concentraties optreden. Maar we zien wel dat de symptomen die optreden terug te voeren zijn tot het centrale zenuwstelsel. Dus er gebeurt wel iets in het centrale zenuwstelsel. We weten niet of het precies hetzelfde is als wat bij een bijen gebeurt. Maar het zou best kunnen. Dus op de lange termijn kunnen we ook in de problemen komen als mensen. Omdat het product in onze voeding zit. Naar aanleiding van publicaties van Henk Tennekes zijn afgelopen voorjaar door de oppositie vragen gesteld over de risico's van het gebruik van imidacloprit. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft toen van imidacloprit en soortgelijke bestrijdingsmiddelen een herbeoordeling aangevraagd bij het CTGB, het college voor de toelating tot gewasbescherming. Tot grote teleurstelling van de oppositie leidde dit niet tot een verbod... maar slechts tot aanpassing van de gebruiksvoorschriften. Het middel is in Italië en Slovenië verboden... en mag in Frankrijk slechts zeer beperkt worden gebruikt. Ik heb dit bijenvolk gekocht met een oudere koningin. In ieder geval van vorig jaar. Maar ja, aan koninginnen kan je dus niet zien hoe oud ze zijn. Dus misschien was ze wel twee jaar oud. Weet je veel. Dat, dat weet je gewoon niet. En ik had het idee dat het bijenvolk het niet goed deed... omdat er erg veel dode bijen bij lagen of zieltogende bijen. En op een gegeven moment kwamen er uh, stukken pop naar buiten. Poppen, uh, verpopte bijen. Maar een, uh, een bij is eerst eitje en dan larf en dan verpoppen... en dan pas wordt het een bij. Of een dar, de mannenbij. Nou, en dit waren dus uh, stukken verpopte dar. Nou, uh, daar, daar begon het eigenlijk mee. Maar toen begonnen er ook werksterpoppen te liggen op de vliegplank. En dat is geen goed teken. Dat betekent dat die werksters te veel zijn. En dat betekent dus gewoon, en daar heb ik heel lang over gedaan... Dat betekent gewoon dat dat volk te weinig eten had. Het enige wat ik had hoeven doen, is bijvoeren. En wat is dit? Dat zijn suikerbieten. Die, die zaadjes zijn ook uh, ingehuld met dat uh, Imida Imidacloprit? Ja. Waarom? Nou, tegen de bietenkevers. En het, de, de werkende stof wordt door de plant op, opgenomen. De plant kan veel opnemen, ook dus uit de lucht, maar ook uit, via de wortels. En dan zit er voor tien weken zit er een soort vergif tegen luizen en in, bietenvlieg in die plant. En dan is de plant zo groot gegroeid in die tien weken... dat er in het sap zo'n verdunning plaatsvindt van massa door de groei... dat die stof niet meer kan werken. Dat is dan zo verdund door de groei van de plant... Dat uh, de, de gaat er geen luid meer van kapot. Dus. En dat is eigenlijk mijn ontdekking geweest: dat ik ontdekte dat de dosiswerkingsrelaties, dus de manier waarop deze stoffen zich gedragen bij insecten, precies hetzelfde is als zoals kankerverwekkende stoffen zich gedragen. En dat er dus in feite voor het imidacloprid ook geen veilig niveau van blootstelling te definiëren is. En ook dat de effecten zich gaan stapelen. Je kunt, ja, je kunt uitrekenen. Kanker krijg je ook niet gelijk. Dat duurt ook 30 tot 40 jaar. Hoe zal het na 30, 40 jaar hemidekloperit zijn? We weten het gewoon niet. Geen enkele wetenschapper kan dat zeggen. De bijen zijn na een aantal weken gewoon op. Ze, ze werken en ze hebben een aantal taken achter elkaar, afhankelijk van hun leeftijd. Ik, uh, als ik het goed... Onthouden hebt, dan beginnen ze met poetsen en daarna gaan ze raten bouwen en daarna de larven voeren. En ze eindigen als haalbij. Dan gaan ze dus honing en stuifmeel halen. En daarna is het op, zijn ze gewoon versleten. Echt, de vleugeltjes uh, op. Ja, nou ja, en dan kunnen ze niet zoveel meer. En dan worden ze gewoon heel bruut die kast uitgeknikkerd van, uh, door de andere bijen. En dan is het s'nachts te koud en de volgende ochtend zijn ze dood. Vroeger bespoot je een gewas en zat een bestrijdingsmiddel op de plant. Tegenwoordig zit het in de plant. En wat weinig mensen zich realiseren, is dat we door deze toepassing de stof in de voedselketen brengen. Dus het zit dagelijks in onze voeding. Afwassen van een appel heeft geen enkele zin meer. Het zit in de appel. Nog even ter afsluiting, dan nog even... Ja. De conclusies en dat ze zijn eigenlijk per component al een beetje, een beetje gepasseerd allemaal. Uh, in ieder geval voor, voor de componenten die wij uh, gemeten hebben, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat de HVC uh, niks aan toevoegt aan de achtergrondsbelasting. Daar wilde ik het even bij laten als er nog vragen zijn over... Zijn er vragen? Zie je hoe... Hoe relaxed ze zijn. En dan nou weet ik niet eens of deze zich volgezogen heeft met honing. Maar hij heeft het gewoon koud. Hij kan nog niet, niet echt op gang komen. Zie hoe mooi die vleugeltjes? Zie hoe leuk? Het zijn er eigenlijk vier. Twee in het midden, twee lange in het midden en twee kleintjes aan de zijkant. Lief, hè? Heb ik nog nooit zo gezien. Het zal ook wel zijn om op te warmen. Mooi, hè? Ja, het is echt een koppie, hè? Vind je het niet lief? Een beetje zo met die sprieten in het rond. Ze hebben echt een gezichtje als je niet uitkijkt. Dan worden ze helemaal menselijk. Nou, als je bijvoorbeeld aardappels poot. Dan wordt Voordat de aardappel gepoot wordt, wordt de bodem behandeld met uh, het imidacloprit. Uh, zodat de aardappelplant uh, vanuit de bodem het imidacloprid opneemt. En, de, en in feite de plant tegen insecten beschermt. Het vervelende is alleen dat als het gaat regenen... dan gaat het imidacloprid niet de plant in, maar het grondwater in. En daarna in het oppervlaktewater zitten. En dan verspreidt die stof zich over het hele milieu. Dat moet tot een ramp leiden. Dat kan niet anders. Dit is het Luizenkerkhof. Zie je dat mijn allemaal zwarte bonenluizen. Ah, zwarte? Bonenluizen. Bonenluizen? Ja, het de, de, de is dezelfde die op grote bonen groeit. Of leeft. Zelfde luis. Maar hier leeft niks meer. Waarom, waarom niet? Door dat spul? Door, door dat die, spul. Door die ja. imidacloprit? Ja. Beweegt die nou nog niet? Wat? Dat voor mijn nagel, dat zwarte ding. Dat is een luis? Dat was een, een luis. En het is een dode luis. Ik zie ze niet meer, Maar allemaal dood. In de vakantie uh, zou de overbuurvrouw op mijn bijtjes letten. Zij heeft zelf ook bijen. Uh, nou ja, dat... Moet je daarop letten dan? Nou, moet een beetje in de gaten houden, het wel en wee. En we zijn natuurlijk maar beginnend. Dus minstens één keer in de week even die deksel omhoog, even kijken. En uh, nou, mijn volk is gewoon nooit... Heel erg supersterk geweest. En, nou ja, maar er zat uh, progressie in, dus ik ging wel gemoed op vakantie. Twee weken moet kunnen, niks spannende dingen aan te komen. En uh, de laatste donderdag van de vakantie blijkt dat dus gewoon echt de dag te zijn... dat ze hier allemaal binnen een paar uur dood zijn neergevallen. Tijdens hun taken, gewoon half in een raad, hup, dood, overvallen door de dood... En uh, het is gewoon een of andere uh, difterie-achtige ziekte. En dat betekent dat ze eigenlijk gewoon aan de poeperij zijn. En dat is heel akelig. Dan houden ze de boel niet binnen. Ze bevuilen eerst hun eigen nest. Maar ze poepen zich dus dood. Dat, daar komt het op neer. Nou. Wat ga je nu doen? Wat ga je doen? De onderklep even open. Kijk, het wordt er natuurlijk niet frisser van. Maar daar liggen dus allemaal je bijen over de hele bodem. Zonde, hè? Ja. ja, ik vond het wel erg. Als de insecten verdwijnen... gaat ons ecosysteem naar de knoppen. Dan verdwijnen ook wij. Einstein heeft het al voorspeld. Als het met de bijen gedaan is, zegt Einstein... hebben we nog voor precies vier jaar te leven. We spelen met vuur. Want de bij is zo belangrijk voor de beschuiving van onze gewassen. Zonder bijen geen fruit, geen groente, zonder bijen geen essentiële voedingsbestanddelen. Geen een tekort, waarschijnlijk een tekort aan vitamine C. We spelen echt met vuur. Keten. Het werd gemaakt door Margot de Nooyer, techniek Alfred Kosten, eindredactie Ottoline Rijks. Met dank aan Jet de Heer en Harriette Kingma die Margot's ogen openden voor de magische bijenwereld. Dit weekend stond er overigens een stuk in het Noord-Hollands Dagblad over de gevaren van imidaclopriet. En in dat stuk op het toxicoloog Henk Tennekes, die u net hoorde, het idee om IQ van basisschoolleerlingen in uh, gebieden waar uh, grote overschrijdingen met hemidaclopriet zijn, om, die, om dat IQ te meten. En dan moet dat IQ worden afgezet tegen het IQ van kinderen... uit gebieden waar geen overschrijdingen zijn. Bijvoorbeeld Vlieland of Ameland. Maar dan moet je natuurlijk wel weten of dat IQ in die verschillende gebieden... Eh, zonder imidaclopriet hetzelfde zou zijn. Maar goed, er is dus nog ongelooflijk veel te onderzoeken. Maar wel zeker is dat de regeringspartijen op dit moment... niet overtuigd zijn van imidaclopriet. Dat dat zo'n gevaar oplevert voor de volksgezondheid... Mijn vermoedens zijn overigens wel sterker geworden... Tijdens het, maken, tijdens het luisteren naar deze documentaire. Misschien moeten we het gewoon voor de zekerheid maar verbieden. Het is merkwaardig dat het in Italië verboden is. Er is bijna niets verboden. En hier niet. Maar ik blijf toch gewoon maar groente eten en ook fruit. En misschien moet ik er dan maar bij gaan roken of gaan drinken... om het enigszins te neutraliseren. Het is tijd voor Face Radio behandelden wij vorige week in de, eerste, in de tweede aflevering... de eerste schreden op Facebook. Vandaag behandelen wij de liefde. Ik ben drie weken naar Barcelona gegaan uh, met een paar vriendinnen... En ik heb daar een oude vlam uh, weer ontmoet. Felipe, een Chileense dwarsfluitspeler en manager van een paar clubs. Nou, de vlam vloeg weer over. We hebben al eens eerder contact gehad. En nu ontmoet ik hem weer en het was heel erg leuk. En uh, ja, wat ik dacht, een beetje verliefd op elkaar geworden. En uh, uh, heel veel uh, passie en oh, wat moeten we nu? Want we zijn misschien wel verliefd en... Ik dacht echt van dit is het. Nou, ik, ik, ik was eigenlijk voor mijn werk op een um, soort van artistieke sociale uh, website aan het surfen. En toen zag ik een, een, een profiel van iemand en die had een soort tekst over zichzelf geschreven. En ik las dat en daar was ik helemaal door gegrepen door die tekst. Dus toen ben ik hem gaan opzoeken op Facebook en daar stond hij ook op. En toen heb ik hem eigenlijk precies dat geschreven. Ik ben hem gewoon een bericht gaan sturen. Uh, met, dat, met die mededeling. Zo van, nou, ik was dus op die site aan het rondkoeken loeren. Niets vermoedend. En toen uh, gebeurde er dit, het volgende. En toen, uh, toen ging ik dus naar huis. Wel echt in de verwachting dat er een vervolg op zou komen. En uh, dat hij mij zou bellen of, of iets. En, nou goed... Uh, we waren inmiddels al vrienden op Facebook geworden. Dat was dan tussendoor gebeurd. En hij stuurde me een berichtje van ben je goed aangekomen? En toen dacht ik al, hmm, dat, ja, dat een berichtje op Facebook is opeens best wel karig dan, zeg maar. Dus dat vond ik al jammer. En vervolgens hoorde ik dus niets meer van hem. Hij was een Amerikaan en hij woonde op dat moment in India. Verder wist ik niks. Dus ik beëindigde dat bericht ook met van... Uh, nou, dit is het dus gebeurd. Uh, vandaar deze uitnodiging tot who knows what. Zo formuleerde ik het. Nou ja, en toen kreeg ik kreeg een heel... Ja, open en interessant berichtje terug uh, van hem. Waarin hij ten eerste verklaarde dat hij wel hield van who knows what. Ja. <laughs> maar uh, hij bleek ook een soort theoreticus over Nieuwe Media. Dus je krijgt eigenlijk ook een hele verhandeling over ja, wat Nieuwe Media met ons doen en hoe, hoe vreemd het is om, om iemand via Facebook te leren kennen. Er ontstaat een soort kaleidoscopische uh, beeld van iemand en daar smeet je dan eigenlijk één gevoel bij en je denkt dat dat klopt. Ik had weer iets op zijn Facebook-wall geplaatst van... ja, ik ben goed aangekomen en oh ik moet nog steeds denken aan... Uh, en wat was het toch geweldig en uh, hopelijk zien we elkaar snel weer. Zoiets had ik geschreven. En toen had hij opeens een paar uur later zijn uh, profielfoto veranderd. Van hem met een blonde vrouw, zeg maar, aan zijn nek hangend. We gingen dus ook een soort van theoretiseren over relaties en over liefde. en Langzaamaan werd onze situatie... een uh, object van onze, nou ja, studie, tussen aanhalingstekens. We waren ons heel goed bewust van... nou, we hebben nu een beeld van elkaar... en we projecteren eigenlijk van alles op elkaar. En tegelijkertijd waren we zo ontzettend in die val aan het lopen. Want ja... Het werd steeds intenser en het werd ook steeds uh, persoonlijker. Want mailtjes, dat werden voice-memo's, zoals ik die noemde. Nou, dat ging hij dan ook doen. Later werden dat filmpjes die ik dan met mijn uh, webcam uh, maakte. Ja, het beeld wat we van elkaar opbouwden, dat werd voor ons gevoel steeds echter. zou je kunnen zeggen, want je gaat van het geschreven woord naar, naar stem... en dan van stem naar nou, gezicht en, en stem tegelijk... Waarbij ik soms ook met mijn, uh, met mijn laptop mijn hele huis doorliep. Zo van, kijk eens, dit is mijn keuken. <laughs> en kijk nou, mijn boekenkast. Moet je zien hoe slim ik ben. En uh, nou ja, zo ging dat maar door. Dus uh, na een maand of drie begon hij eigenlijk wel een beetje plannen te maken... om eens een keer richting Nederland te komen. En, uh, ja, en toen kwam hij dus eigenlijk gelijk bij mij wonen. Ik vond het echt vreed, weet je. Ik dacht dat er iets tussen ons was en dan krijg je... Dit, in je maag gesplitst. Dus toen dacht ik al, wat moet ik met deze informatie? Want wat, wat vertelt hij mij nou eigenlijk met die foto? En daar ga je dan over nadenken terwijl je dus uh, achter je computer zit. Wat betekent die foto? En is dat een soort van, nou ja, het is niet eens een stille hint. Maar is het gewoon een hint dat hij met heel veel andere vrouwen... en dat ik er niks van moest denken. En een paar uur later was die foto opeens, was die vrouw er weer van afgeknipt. Dus was het alleen nog maar weer zichzelf. Dus toen dacht ik, nou ja, wat moet ik hier nou weer van vinden? Weet je, en ik heb uiteindelijk, na lang nadenken, dacht ik... Ja, ik stuur toch maar een berichtje van, gaat alles goed? En waarom heb je die vrouw onthoofd? En daar kreeg ik dus ook niks op terug. En toen vervolgens... Um, is eigenlijk heel snel bij mij een... Um, ja... Dat mag toch wel zeggen, een, een verslaving ontstaan. Ik ging gewoon de hele tijd op Facebook naar zijn profiel, kijken of er inmiddels alweer een nieuwe vrouw om zijn armen hing... of dat er iets op zijn uh, pagina stond. En ondertussen kreeg ik wel, had ik de hele tijd het gevoel dat ik naar die pagina moest gaan. En op een gegeven moment ging ik, dat was dan stap 2 in mijn uh, verslavingsproces... ging ik dus niet meer naar zijn profiel, want dat was te pijnlijk geworden voor mij. En ik dacht ook, ja, waar ben ik mee bezig? Maar dan ging ik wel de hele tijd kijken of hij online was of niet... En dat groene bolletje kan gewoon een totale obsessie voor je worden. Ik ging hem ophalen van Schiphol. En het frappante was, en je moet je natuurlijk voorstellen... we hebben daar zes maanden lang hebben daar over gefantaseerd. En uh, toen het moment uiteindelijk echt daar was... kwam ik er eigenlijk gelijk achter. En dat die intimiteit die je hebt opgebouwd binnen dat virtuele uh, bubbeltje... Dat die eigenlijk op het niveau van het fysieke en van de pheromonen en van ja, um, het echte leven, dat die intimiteit eigenlijk helemaal niet bestaat. Uh, even kijken hoor. Hoe ging dat dan verder? En dan ga je dus steeds kijken of iemand online is en steeds weer dat groene bolletje. Of dan is het bolletje beens weg, maar zie je nog wel zijn naam. Dus hij heeft zichzelf een unavailable gemaakt. Nou ja, dat was hij ook. Unavailable. <laughs> Maar het was een echt een heel pijnlijk proces om dat tot me door te laten dringen. En ik denk dat het medium daar een hele, een hele ja, grimmige rol in heeft gespeeld. Ja, je wordt helemaal opgezogen in dat, in dat virtuele liefdesverhaal. Of nou ja, dat, die virtuele wereld. Het, hij hield het ook in stand door dan opeens vanuit het niets te schrijven... Hé uh, hey, liefje, hoe gaat het met je? En uh, uh, uh, laten we snel uh, praten. En dan dacht ik, oké. Okay. En dan ging ik weer naar dat groene bolletje en dan ging ik iets tegen hem zeggen. En dan was opeens, was hij weer offline. Dat ik dacht van, ja, wat is dit? En ik word, er wordt hier zo met mijn gevoelens gespeeld of zo. Ik denk dat echt het dieptepunt was, was dat gewoon echt aan het fantaseren was dat dat icoontje opgelicht was. Dat daar een berichtje zat van hem. Dat visualiseerde ik in bed. Ja, en toen dacht ik, dit is, um, ja... Ik ben nu langzaam gek aan het worden. Dat je gewoon fantaseert niet over een jongen en hoe die ruikt en hoe die beweegt en hoe die is. Maar dat je fantaseert over een icoontje dat oplicht. Het, het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat we... Nou, we hadden genoeg gesprekstof en we konden heel goed met elkaar praten. Dat wisten we natuurlijk ergens ook al wel, doordat we ook gescuipt hadden. Um, maar... Um, we zaten allebei uh, vrij diep in een soort droom. Uh, ook omdat die hele e-mailwisseling uh, heel sterk draaide om onze ideeën... en gevoelens over het hebben van relaties. Maar uiteindelijk waren we natuurlijk gewoon twee mensen bij elkaar in een huis. Uh, en, en zeker de eerste dagen, dat spraken we uh, op een bepaald moment ook uit. En toen was het daarna ook wel over, hoor. Toen gaven we eigenlijk op een gegeven moment toe van ja... Uh, ik heb dus eigenlijk gewoon dat als jij zo aan tafel zit hier... en ik sta hier in de keuken en ik vraag aan jou of je koffie wil... dat ik het bijna gewoon niet uit mijn strot krijg, omdat het zo banaal is. <lacht> en uh, dat, dat had hij ook heel sterk. Maar omdat we toch natuurlijk ook heel erg die fantasie hadden... was het ook heel uh, lastig om gelijk helderheid te krijgen over... van ja, maar is dit nou eigenlijk wel een romantische klik? En... Uh, nou ja, daar hebben we zo'n beetje twee maanden over gedaan. <lacht> Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen dat dat niet zo was. Geen idee wat hij nu aan het doen is. Behalve dan wat ik op Facebook meekrijg. <lacht> nee mensen, er gaat toch eigenlijk niks boven lieve, warme analoge software. Face Radio. Het werd gemaakt door Bert Kommerij. Techniek Arno. Peters. En Bert Kommerij zit overigens niet, zoals ik vorige week gesuggereerd heb... ...hij zit niet in een sociaal isolement, maar hij zit wel op Facebook. En uw kind vriend met hem worden, wij zitten overigens ook op Facebook. En daar komt u weer via onze site www.hollanddoc.nl slash radio. En dan kunt u ook een abonnement nemen op de bijlo post. Volgende week, dames en heren, het land van ooit. Dat was ooit het land van ooit. Het was het land waarin kinderen de baas waren. Dat land lag in Brabant bij Drunen. En dat land dat ging failliet. En veel ooit -fans, die hebben nooit afscheid kunnen nemen van dat land van ooit. Maar ze hebben elkaar weer gevonden. Op internet. Op het blog van illustrator John Rabao. En die heeft heel veel getekend voor dat land van ooit. En dat hoort u volgende week in Holland ook. En hier zometeen de sporten. Dag, Sassa. Dag. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Millennium.